Uur, We moet bij het RWS-journaal. Een Texaans volgens de rechtbankjury heeft hij gelogen over hoe hij de vrouw uit haar auto haalde. De arrestatie kreeg veel aandacht omdat de 28-jarige vrouw drie dagen later dood in haar cel werd gevonden. Daarvoor wordt niemand vervolgd, volgens de autoriteiten pleegden ze zelfmoord. Activisten vinden de gewelddadige arrestatie en dood van de vrouw het zoveelste voorbeeld van racisme bij de Amerikaanse politie. In de Turkse stad Izmir heeft de politie een fabriek ontdekt die op grote schaal nep zwemvesten maakt. Van materiaal dat niet blijft drijven. Ze werden verkocht aan vluchtelingen die de oversteek naar Griekenland wilden maken. Bij de politieinval zijn ruim 1250 vesten gevonden. Sommige winkels in de stad Izmir verkopen in de zomermaanden bijna 1000 vesten per dag. De Bodyguard en Rent hebben de belangrijkste prijzen gewonnen bij het Musical Awards Gala in het Beatrix Theater in Utrecht. De Bodyguard kreeg een award voor Beste Grote Productie, Rent voor Beste Kleine Musical. Theaterproducent Joop van den Ende kreeg een œuvre-award uit handen van Tina Turner. De 76-jarige zangeres werkt met van den Ende aan een musical over haar leven. De waarschuwing Code Rood vanwege de gladheid in het noorden blijft voorlopig nog van kracht. Het de KNMI denkt dat het zeker tot in de loop van de komende dag glad kan blijven door ijzel. Mensen krijgen het advies niet de weg op te gaan als het niet strikt noodzakelijk is. Veel scholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijven ook vandaag dicht. Het weer dan. In het noorden vriest het licht en kan het dus ook overdag nog glad zijn. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noorden is er mogelijk nog wat winterse neerslag. Uiteindelijk is het aan het begin van de avond overal boven nul. Vrijdag en daarna is het met een graad of acht redelijk zacht en wisselvallig. Dit was het Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. FM.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 Gouden, goud maar klein. Dit hart, ik heb het pas gekocht. Bewust een tweede hand. Je blijft geen gouden je kopen. geen gouden kopen. Ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart. Een houten hart. De dames voor u hebben het al vast verswaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Voor u hebben het al vastgezwaard Dus wees maar lief, het kan geen kwaad En stelen lijkt me niet de moeite Voor de van een houten hart Je bent voorzichtiger met vuur De splinters zijn voor anderen De roep is sloot op, er is dus helemaal Denk maar, dit is mijn hart, mijn houder hart. De dames voor u hebben het al. W. Zi FM Zantwoord.nl. dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me divided him. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify it when we come in with the swing. Just back Surprise.